Vijf dode oude dames. Een hoorspelserie in vijf delen van Hans-Georg Berthold, vertaald door Justine Pauw. Regie Jacques Besançon. Dat ik langzaam op een stoel naast het hoofdeinde van het bed was gaan zitten. De amandelontsteking was niet de schuld van Dorothea's dood. Op het gebreide jasje tekende zich een dieprode, bijna cirkelvormige vlek af. En er was nog iets: het moordwapen. Op het witte laken vonkelde bruine stenen. De hoedenspeld met de paardenkop. Daar lag Dorothea Lindemann. De vierde dode oude dame. En deze keer was het geen toeval. Deze keer was het moord. Dorothea was neergestoken met haar eigen hoedepen. Op haar verjaardag. En wat nu? Ik bedoel... Moeten we niet... Laten we gaan, mechtild. Doen kunnen we niets meer. En aanpakken mogen we niets... Laten we gaan. Niemand kan daarmee meer helpen. Toen gaf de papegaai een schreeuw. <tie> Mechthild kromp in elkaar. We keken beiden naar de kooi. Achter de doden. Wat, wat, wat zei die? Ik weet het niet. Het leek op uh, Essie of, of uh, Lessie. Ik kon het niet verstaan. Ik ook niet. zoiets was het wel, ja. Ik trok de deur in het slot. En Mechthild veegde haar ogen af en snoot haar neus. Hij heeft alles gezien. We moeten de politie waarschuwen, zo snel mogelijk. Kan jij dat doen? Ja, natuurlijk. Ik wil hier liever nog niet weggaan. Misschien komt er nog iemand. Een paar straten terug heb ik een telefooncel gezien. Bel daar de politie. Het is beter dan het hele huis te alarmeren. Ik ga al. Zeg, mooi, hier is het nummer van mijn vriend. De commissaris van afdeling moordzaken. Hopelijk komt hij zelf. En uh, kom zo gauw mogelijk terug. We zullen een verklaring moeten afleggen. Begrijp ik. Uh, niet bang zijn, hè? Nou, bel hem maar op. Je kent hem, toch? Uh -huh. En deze keer zal hij niet vragen hoe je eruit ziet... Dat weten inmiddels. Ze keek in de spiegel van de kapstok en haalde een hand door haar haar. Toen liep ze snel naar de deur. Bleef nog een keer staan en draaide zich om. Als, als er iemand komt, wees voorzichtig, alsjeblieft. Dat beloof ik. Tot dadelijk. Ik bleef nog even staan nadat ze vertrokken was en ik was blij. Hoewel ik niet precies wist waarom. Daarna ging ik in de voorkamer in een van de plushestoelen zitten. Ik hoorde de regelmatige tik van de staande klok... en keek naar de heen-en-weergaande slinger. Die had nou eigenlijk stil hebben moeten staan, zoals in een sprookje. Ik dacht aan de papegaai die in de slaapkamer zat. Wat had hij gezien en wie? Wanneer was het gebeurd? Vandaag? Gisteren? Vannacht? Hoe was de moordenaar binnengekomen... Waarom moest ik in zo'n geschiedenis verzeild raken? Toen hoorde ik stappen op de trap. Niet haar stappen. Ze waren licht. Bijna lichter dan die van een meisje. Maar en zonder haast. Iemand die de tijd had en toch precies wist wat hij wilde. De bel snerpte. De oude rector stond voor de deur. Wat doet u hier? Uh, goedemiddag, meneer Wiebach. Goedemiddag. Dokter Klein. En? Weer had ik het gevoel in de pauze voor de rector te staan, zoals lang geleden. Ik heb u iets gevraagd. Hetzelfde als u, meneer Wiebach, Feliciteren. En bovendien moest ik een visite maken. Nu wacht ik op de politie. Wie heeft deze deur opengebroken? Ik. U? Waarom? Ik was bang dat mevrouw Lindeman niet overkomen was. En? Ze is dood. Ze is wat? Alle lijnen in zijn gerimpeld gezicht verhaarden zich. Is ze dood? Hij hing de knop van zijn paraplu over zijn linkerarm... ...waarin hij ook de bloemen had. Toen nam hij langzaam zijn hoed af. Kan ik haar zien? Ik had het recht niet... ...en wist ook niet hoe ik hem dat moest verbieden. Waar is ze? Als u niet schrikt, meneer, dan... Ik schrik nooit, mijn beste vriend. Ik ging hem voor naar de slaapkamer. Hij bleef in de deuropening staan... Ik zag nog één keer over zijn schouder wat ik al eerder gezien had. De dode, Het moordwapen. De hoedepen met het glazen paard. Hij stond met gebogen hoofd. Maar ik vermoedde dat zijn ogen ieder detail zagen en registreerden als een filmcamera. Of... Had hij geweten wat hij te zien zou krijgen? Hij raakte niets aan en deed geen stap verder de kamer in. Het leek alsof hij alleen dat deed wat noodzakelijk en juist was. Hij draaide zich om om de kamer te verlaten. Toen ik de deur dicht wilde doen, gilde de papegaai. De rector hief met een ruk zijn hoofd op. Zijn ogen fonkelden. Ik keek hem aan zonder hem te begrijpen. Een ooggetuige. Dat heeft hij al eerder geroepen. Ook op het moment dat ik de deur dicht wilde doen. Steeds als iemand naar buiten gaat. Uh, heeft u het verstaan? Ik weet het niet. Een fractie van een seconde verscheen het faunlachje dat ik al zo goed van hem kende, weer rond zijn lippen. Misschien kom ik er nog achter. Op hetzelfde moment kraakte achter ons de gangdeur. Onze blikken wenden zich tegelijkertijd om. Een donkere gestalte stond in de deuropening, zoals voordien de rector, maar nu slanker en voornamer. Een doodsengel die geruisloos binnengekomen was. Deze keer bondde het hart me in mijn keel. Dat ergerde me mateloos. Dat verdomde haars begon op mijn zenuwen te werken. Voordat ik iets kon doen, klonk de stem van de rector door de gang. Goedemiddag, Agnes. In hetzelfde tempo waarin hij gekomen was, liep hij naar de voordeur terug. Ik volgde hem aarzelend, tot ook ik herkende wie daar stond. Agnes Wensum. De eerste oude dame die ik ontmoet had... ...en de laatste die nu nog over was. Ze maakte precies dezelfde indruk op me als toen nog tijd. Zwarte jurk... ...zwarte handschoenen... ...en een korte mantel. Alles in het zwart. Ze keek ons aan met ingehouden verbazing. Walter? Jij? En dokter Klein? Waar is Dorothea? Het lijkt me het beste dat je met ons meegaat naar de zitkamer, lieve. Hij nam haar bij de arm en leidde haar de gang door. Ik volgde als een lakkei. In de zitkamer wees de rector ons onze plaatsen. Agnes ging zitten als op een troon. Ze had een pakje bij zich en legde het op de tafel. Met al onze geschenken was het nu een echte verjaardagstafel. Maar er was niemand meer om zich daarover te verheugen. Ze herhaalde haar vraag. Waar is Dorothea? Ze ligt in de slaapkamer, Agnes... In de slaapkamer? Maar waarom is ze... Je zult haar niet meer kunnen feliciteren. Ze is dood, Agnes. Iemand heeft haar vermoord. Je hoeft er niet meer heen te gaan. Ik kreeg medelijden met haar en ik werd kwaad op de oude man. Het zag aan haar uit of ze wilde opspringen. Blijf hier. Uh, het is beter dat u hier blijft, mevrouw. Er is helaas niets meer aan te doen. Nee, dat kan je niet meer. De deur vloog open... Daniel Noggees stond op de drempel met mechthild achter zich. Commissaris Noggees is mijn naam. Uh, Daniel, dit is mevrouw Lansom en dat meneer Wiebach. Het spijt me u onder deze omstandigheden te moeten ontmoeten. De rector keek bliksemsnel van Daniel naar mij. Toen verhief hij zich waardig. Goedemiddag, commissaris. Het doet mij ondanks alles toch een genoegen met uw kennis te maken. Daniel knikte zonder een woord te zeggen. Toen bekeek hij onze cadeaus die op de tafel lagen. Op verjaarsvisite, zie ik. Inderdaad. Dames en heren, wacht u alstublieft hier op mij. We hebben eerst nog het een en ander te doen. Hij liet Mechthild langs zich in de kamer en deed de deur dicht. Ze begroette Agnes en de rector. Toen ging ze op een stoel zitten die iets van de tafel afstond. Ook de oude man en ik gingen weer zitten. Niemand zei een woord. Allemaal luisterden we naar de geluiden en de gedempte stemmen... die vanuit de gang tot ons doordrongen. Nu waren ze bij de doden. Daniel zag nu dat ik gelijk gehad had... maar ik was er niet bepaald blij om. Hij had Mechthild vast en zeker bij de telefooncel opgepikt... en ze had hem alles verteld. Wat zou er nu gebeuren? Wat dacht de ouwe met zijn Schopenhauer schedel? En hoe voelde Agnes zich? De laatste van de vijf. De slinger van de klok bewoog nog steeds... Dergend langzaam kropen de wijzers voort ik dacht aan de patiënten die ik nog bezoeken moest ruim een kwartier zaten we al zo als toeschouwers toeschouwers die op de gong voor het laatste bedrijf wachten toen kwam Daniel terug van zijn gewone grappigheid was geen spoor meer te bekennen ik had hem wel eens eerder meegemaakt als hij op pad was maar nog nooit was ik er zelf bij betrokken geweest Daniel leunde tegen het buffet. Wie van u was na dokter Klein het eerst hier? Ik, commissaris. Hoe laat was u hier? Het was uh, tien over drie. En jij? Tegen half drie. Hm. Hoe laat bent u gekomen, mevrouw? Ik? Ik weet het niet. Ik... Mevrouw Lansom kwam hier vijf minuten na mij. Dokter Klein en ik stonden nog in de gang. Agnes knikte zenuwachtig. Ja, ja. Ik, ik ben eerst... Ik was hier al eerder. Hebt u beneden geïnformeerd? Ja, dat was ik. Hoe laat was dat? Oh, het moet tegen de middag geweest zijn. Ik had in de stad gegeten en ben daarna hierheen gekomen. Ik wilde Dorothea verrassen. Maar ze deed niet open. Eigenlijk zou ik ook pas later... Ik heb een paar maal gebeld en daarna ben ik naar beneden gegaan en heb geïnformeerd. En wat kreeg u te horen? Die mevrouw wist van niets. Hmm. Kwam u hier vaak? Ik heb... We kwamen wel bij elkaar op bezoek, maar niet zeer frequent als u dat bedoelt. En nu, meneer Wiebach? Ik ben hier slechts een paar keer geweest, commissaris. Maar ik kwam wel altijd op haar verjaardag. Hm. Mevrouw Lindeman werd naar alle waarschijnlijkheid door iemand vermoord die ze goed kende. Hij kwam namelijk dicht bij haar zonder dat dat haar verbaasde. De moordenaar verdoofde haar door middel van een klap op de slaap met een... De IJzeren kandelaar. En daarna stootte hij de hoedenspeld in haar borst. U heeft de dode niet gezien, mevrouw Lansen? Nee. En u, meneer Wieba? Ik heb haar gezien. Het was mijn eigen wens. Waarom? Ik ben altijd op haar verjaardag geweest. Ik ken haar al vijftig jaar... sinds ik als leraar voor haar klas stond. Ik wil de afscheid van haar nemen. Daniel sloeg hem met een lange, nadenkende blik gade... Daarna greep hij in zijn binnenzak. Toen hij zijn hand eruit trok, zag ik de foto die op het nachtkastje had gestaan. De vijf jonge meisjes. Is dat de klas? Een deel van. Mevrouw Lensum, waar staat u? Agnes wees op het tweede meisje van links. En mevrouw Lindeman? Hier, de laatste. Daniel stopte de foto langzaam in zijn zak terug. De eerste van de vijf doden was uw zuster, meneer Wiebach. De tweede die van u, mevrouw Lensum. En de derde was de tante van juffrouw Groot. Tot dat moment leek er geen moordenaar te bestaan. Ja, nu weten we dat dat wel het geval was. We moeten aannemen dat er tussen deze sterfgevallen een verband bestaat. Zijn ogen gingen heen en weer van Agnes naar de rector. En nu lijkt het me tijd dat u met dit verband uit de doeken doet. De reden waarom er een moordenaar rondzwerft. Niemand zei een woord. Ik krijg het uiterlijk morgen toch van meester Komhout te horen, maar... Ik hoor het liever nu. Van u. De rector wende zijn hoofd naar Agnes. Ze keek naar de grond. Ik geloof dat wij het moeten vertellen, Agnes. We hebben al lang genoeg gewacht. Juffrouw Groot is een nichtje van uw schoolvriendin, mevrouw En dokter Klein is haar huisarts. Hij had bij de dood van uw zuster... toen nog niemand anders er iets zag, achter zocht... dan een vraag van moeder. Ze hebben er beide bepaald recht op... om de waarheid te horen. En ik weet zeker... ...dat ze er met niemand over zullen spreken. Zal ik het doen, Agnes? Nee, ik zal het doen. De zaak is heel eenvoudig. We speelden met z'n vijven al lange tijd samen in de lotto. Vroeger in de loterij. Maar toen de lotto kwam, zijn we daarop overgegaan. Een half jaar geleden hebben we 500.000 gulden gewonnen. Mm. En ieder kreeg 100.000 gulden? Ja. En bij overlijden? Gaat het gedeelte op de anderen over? Niet naar de familieleden? Nee, pas als we allemaal... Ze sprak niet verder. We dachten allemaal hetzelfde. Een indrukwekkend doel voor de moordenaar. Wie weet er hier allemaal van af? Alleen wij. Ik en jij, Walter. Ik bedoel meneer Wiebach. Mm -hmm. En meester Kromhout, onze advocaat. U heeft het niemand anders verteld? Niemand. En u, meneer Wiebach? Nee, commissaris. Dan bleven alleen de anderen nog over. De doden. Ergens zat een gat in dit net van stilzwijgen. Daniel deed iets onverwachts. Hij vroeg mechtild, plotseling zonder inleiding. Heeft u er iets over gehoord? Van uw moeder? Het duurde even voordat ze begreep dat hij het tegen haar had. Haar ogen werden groot van schrik. Ik? Nee, nooit. Tante Wette heeft ook nooit iets gezegd. Nooit. Hij vroeg niet verder. Buiten weer klonken nu weer zachte stemmen en hoorden we stappen die zich in een monotoon tempo verwijderden. Ze droegen Dorothea naar buiten. Dorothea die sterven moest omdat ze gewonnen had. Toen verstomden alle geluiden op de gang. Daniels mensen waren weg. In de stilte binnen onze roerloze kring was het ritselen van de Japon van mevrouw Lenzem te horen. Ze had zich helemaal naar Daniel gewend. Haar witte, blanke handen omklemden de leuningen van haar stoel. En op haar gezicht lag angst. Ik ben zo bang. Thuis was het eenzaam en stil. Ik at een paar broodjes... terwijl ik de glazen klaarzette... en de ijsblokjes in de ijsemmer deed. Even over acht werd er gebeld. Daniel met Sherlock. Ze lieten zich in de voorkamer in een stoel vallen. Ik haalde de fles whisky en een stukje worst voor de hond. Nou, kom maar op met je. Heb ik het niet gezegd. Dat zeg ik niet. Wat is er aan de hand? Ik heb jouw kromhouten bezoek gebracht. Alles klopt. Ieder honderdduizend. Komt er één te overlijden, dan wordt haar aandeel verdeeld. En waarom heeft hij overal naar de doodsoorzaak geïnformeerd? Dat nou, is routine, dat doet hij altijd in zoeken gevallen. Hij heeft slechte ervaringen, zegt hij. Oh, dan heeft hij er nu nog een bij. Ja. ja, hij was aardig in de war, ondanks zijn strakke houding. Hij heeft de hele stand kamer te zien. En bovendien verontschuldigde hij zich dat hij tijdens jouw bezoek zo kort af was geweest. Maar hij oh, hoopt dat jij dat begrijpt zult. Dat was aardig van hem. En nu? Nu krijgt Agnes de hele poet. Jouw eerste oude dame. En de laatste? Wie krijgt de poet als zij ook, uh, nou ja, afvalt? Er bestaan een paar erfgenamen. In de eerste plaats de rector, als broer van de muziekpedagoge. Hij wist toch van de prijs af? Dat wist hij, ja. Als enige. Als enige? Tot nu toe ziet dat er wel naar uit, ja. Ze waren allemaal zo gesloten als een bus. Nog andere erfgenamen? De moeder van jouw Mechthild. En daarna zijzelf. En dan moet er nog ergens een verscholen familielid rot zwerven, een neef van Alma en de rector. De grote onbekende. Ja. Als hij nou eens de hele zaak op tafel gezet heeft. Een beetje goedkoop. Zeg, wat, wat heeft de politiearts geconstateerd? Ze was twee tot drie uur dood. Dan was de moordenaar dus de eerste van ons. Dat ziet er wel naar uit, ja. Hij moet voor Agnes gekomen zijn, zo tegen twaalf. En uh, zij heeft gedacht dat het Agnes zou zijn en heeft... Ja, waarschijnlijk. Maar ze verwachtte Agnes pas later. Hoe weet je dat? Nou, ja, dat, dat heeft ze mezelf verteld. Ze wilde samen thee drinken, tegen een uur of vier... En daarom ben ik er ook heen gegaan om te kijken of ze op mocht staan. En Agnes, die zei toch ook dat ze de eerste keer als verrassing ja, kwam. Ja, ja, ja. In ieder geval heeft zij zelf de naar binnen gelaten. Hij werd gebeld en ze heeft opengedaan. Agnes was het niet. Jij even min. Is er niemand die een onbekende gezien heeft? Nee, niemand. Het voorhuis niet en uh, die oude tang op de eerste etage ook niet. Ja. Het zou alleen kunnen. Wat? Nou, tussen Agnes en jullie komst. Na ene en voor half drie. Ja, maar waarom heeft ze Agnes dan niet binnengelaten? Er is een verklaring voor. Ze wilde niemand binnenlaten die niet op een bepaalde tijd afgesproken had. Agnes kwam te vroeg. Maar de moordenaar was op tijd. Het is mogelijk dat ze dacht dat jij het was. Bedoel je dat ze, dat ze iets vermoed heeft? Misschien. Er is iemand. Helaas is de voorsprong voor een vloed groot... Kromhout. Nee, die heeft er niet veel aan. Alleen die neef. En de rector. En Mechthilds moeder. En uh, Mechthild zelf. En Mechthild zelf, ja. Nou, oh, Daniel. Ze kan het niet geweest zijn. Maar. Nee, nee, nee, zij niet. Maar hoe weet ik of ze het een ander niet laat doen? Hm? In haar opdracht? En hoe weet ik dat jij die neef niet bent... Dat is toch allemaal onzin, Daniel? Ik, ik ken jou en ik ken haar ook. Wie kent de ander, Willem? Hij had gelijk. En gelijkertijd wist ik dat ik van Mechthild hield. Zij mocht het niet zijn. We zeiden niet tot de glazen leeg waren. Het was laat. Op straat was geen geluid meer te horen. Charlie had zijn zetel verlaten. Hij lag lang uitgestrekt op het tapijt en sliep. Ja... Het is een ingewikkelde geschiedenis. wat ga je nou doen? Het verleden een beetje omspitten. Misschien moet ik ook ergens anders gaan graven. En Agnes? Oh, die verliezen we geen moment meer uit het oog. Wij verliezen niemand meer uit het oog. Ik zette mijn wekker af en ik dacht weer aan Daniels woorden. Het was een van de weinige nachten geweest waarin ik slecht geslapen had. De oude dames waren nu ook mijn zaak. Ik zou de uren tellen tot deze hele zaak opgelost was. Ik dronk een kop koffie en ik at weinig. Toen liep ik de gang in. Mechtel opende de deur naar de praktijk. Ik voelde me veel beter toen ik haar weer zag. Goedemorgen dokter. Goedemorgen erfgename. Zoiets moet je niet zeggen. <laughs> nou niet boos zijn. Ik had liever gehad dat het geld er nooit geweest was. Nee, ik ook. Ze volgde me naar de spreekkamer. Ik zocht de kaart van Dorothea Lindeman op. Net nieuw. Er nu al afgelopen. Twee consulten, één visite. Ik schreef de datum erop en tekende er langzaam een kruis achter. Mijn blik dwaalde naar Mechthild. Wit en lief. En met de bewegingen van een engel. Waarom kon je verdomme niet iemands gedachten lezen? Ze draaide zich om. Ik heb de injectiespuiten klaar. Kunnen we? Uh, we kunnen. Tot nu toe zitten er nog maar vijf. Om elf uur ging de telefoon. Een stem die ik gisteren gehoord had. Agnes Lentzen. Ze sprak snel alsof ze buiten adem was. Dokter, kan ik nog bij u komen? Natuurlijk, mevrouw Lentzen. Uh, is er iets? Ach, niets bijzonders. Waarschijnlijk alleen de oplinding. Ik geloof dat het mijn hart is. Nou, komt u maar tegen half twaalf. Dan is het spreek weer afgelopen en dan hoeft u niet te wachten. Hartelijk dank, dokter. Ik zal op tijd zijn. Het volgende half uur overlegde ik of ik Daniel zou opbellen. Ik deed het niet. Dat kon na het onderzoek altijd nog. Agnes kwam. broos en majestueus. Nu, terwijl ik wist hoe rijk ze was, behandelde ik haar met nog meer regears. Ze zag er beter uit dan gisteren. Maar toch nog niet goed Ze was bleek En had waarschijnlijk weinig geslapen, net als ik Het spijt me zo dat ik u nog lastig moet vallen, dokter <laughs> Integendeel Ik moet eigenlijk boos op u zijn Omdat u mij zo weinig lastig gevallen heeft Ach, het ging toch altijd goed Werkelijk, maar niet Nou, ik begrijp het En uh, wat scheelt aan? Het is vast en zeker alleen maar suggestie Maar ik heb steeds zulke steken En dan, dan lijkt het net alsof het ophoudt Het was geen suggestie Terwijl ik haar onderzocht, moest ik aan haar zuster denken. Het leek net alsof ik weer in de kleine kamer... met de donkere bladplanten en de reuk van Valeriaan stond. En luisterde naar een hart dat niet meer klopte. Onzin. Agnes leefde. Haar hart sloeg... hoewel niet op de manier zoals het zou moeten slaan. Is het erg? Oh, erg niet. We krijgen het gauw weer in orde. Werkelijk? U begrijpt het toch wel? Omdat... Jenny omdat u... Oh, op... maakt u zich geen zorgen. Zoveel laten wij het helemaal niet komen. Ik geef u een paar injecties om mee te beginnen. En daarna krijgt u wat druppeltjes en uh, de zaak is verholpen. Injecties? Is dat nodig? Die gaan toch direct naar het hart? Dat is ook de bedoeling. Ja, als u denkt. Ik hield een korte voordracht over de werking van strofantine en Digitalis... ...en legde uit waarom dat goed voor haar was. Tegen zo iemand als zij moest je altijd uitleggen waarom het ging. Ja... Dan... Ik weet wel, dokter, dat u me alleen maar helpen wilt. Mechthild, strofantine voor mevrouw Lensum. Maar alleen in achtste, voor een vierde is het er gezond. Alsjeblieft voorzichtig, dokter. Mechthild bond de band om de witte bovenarm. Ik deed alle moeite om zo elegant mogelijk te spuiten. Oh. Klaar, mevrouw Lensum. U zult zien hoe goed u dat doet. Overmorgen krijgt u er nog een. Als er iets bijzonders gebeurt, dan meteen bellen. Zult u dat doen? Absoluut, dokter. Fijn. En denkt u niet zoveel meer aan die geschiedenissen. Uw hart moet rust hebben. Dat kunt u wel zeggen. Maar ik zal het proberen. Tot ziens, dokter. Tot ziens, juffrouw Mechthild. Ik nam hoffelijk afscheid van haar... en Mechthild bracht haar naar de deur. Toen ze terugkwam en de injectiespuit haalde... toen keek ze me aan. Begint het bij haar nu ook? Laten we hopen van niet... Anders moet jij naar een andere werkgever uitkijken. Ik? Hoezo? Als die goede Daniel eens bij zichzelf te raden gaat... dan zou hij best eens kunnen denken... dat die kleine Willem helemaal niet zo gek is als hij eruit ziet. Zijn assistente krijgt vandaag of morgen een bom duiten, en Willem, de onverlaat, ruimt zachtjes de oude dames uit de weg. De een naar de ander. En tussendoor is hij lief en aardig voor zijn assistente. Totdat ze zo is zijn haar intuint. Doe toch, toch? Ze schrijft met hem naar het altaar en hij heeft het geld. En als ze zich niet netjes gedraagt, dan stuurt hij haar de oude dames achterna. Hij is acht en hij weet hoe hij dat aan moet pakken. Vier heeft hij er al te pakken. En één is er nog over. En die krijgt het nu aan haar hart. Net als haar zuster. Is dat zo? Mechtil zag er naar uit alsof ze voor een verschrikkelijke sneerman stond. Is zoiets dat. Nee. Een politieman zal iedere mogelijkheid onder de loep nemen. Daar wordt hij tenslotte voor betaald. Is het geen prachtig idee? Hoe kun je zoiets zeggen? Het is toch je reinste waanzin? Hij zou net zo goed kunnen denken dat ik het geweest ben. Nou, misschien denkt u dat ook wel. Maar misschien denkt hij ook dat wij het samen bedacht hebben. Groot en klein, moordmaatschappij BV. Ik wil er niets meer over horen. Kan er mensen op zoiets... Buiten dat het, het idee dat ik met jou zou trouwen. Nooit. Nou, dat is ook onze enige hoop. Zolang we dat niet doen, kan ons niets gebeuren. Bovendien uh, ben jij ook niet voor mij. Ik heb iets, uh, iets zachts en iets liefs nodig. Hm, zoals Inge. <laughs> Welke Inge? Toen ik je de eerste keer opbelde, zei je Inge tegen me. <laughs> Wat heb jij een goed geheugen. Maar je hebt gelijk, ja. Inge, Inge die past veel beter bij me. Blond en elegant. Een, uh, een arm, maar keurig meisje. En jij zou nooit... Uh... Oh, dat herinnert me eraan dat ik Daniel nog moet bellen vanwege Agnes. Misschien is hij dat wel net. Dokter Klein. Goed, o Heel Meester en Helper. Werk je ijverig aan het welzijn van de volksgezondheid? Ik ben voor vandaag uitgewerkt. Zo. En hoe gaat het met die lieve tante Agnes? Iets ernstig? Ik wilde je net opbellen. Agnes is pas tien minuten geleden vertrokken. Ja, dat weet ik, beste vriend. Je hebt een dubbeltje bespaard. En mij gaat het op de zaak. En? Haar hart is niet al te best. Een beetje groot en een beetje onregelmatig. Maar niets om van te schrikken. Ik geef haar een paar strofantine-injecties om mee te beginnen. En daarna zien we wel weer verder. Goed, goed, goed. zeg, wees voorzichtig met haar, hè? Het zou toch. Euh... <laughs> ja, het zou werkelijk heel mm. onaangenaam zijn als zonder jouw behandeling. Euh... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat zou werkelijk onaangenaam zijn. Tot gauw. Ja, tot gauw. Het is werkelijk zoals je zegt. Het wonderlijke bij die kerel is dat je nou nooit weet wanneer hij een grapje maakt en wanneer hij het meent. Want het was vroeger al zo. Nou, waarschijnlijk heeft hij dat voor zijn beroep nodig. Hoe kan hij zulke grapjes maken? Het is toch een vriend van je? Ja, inderdaad. En, en daarom neem ik het ook niet kwalijk... dat, dat, hij, uh, dat hij alle mogelijkheden in schouw neemt... En, en daarbij ook mij betrekt. En nu, uh, nu wilde ik je wat vragen, Mechtelt. En dat is? Wil je met me lunchen? Je doet voor die vriend van je niet zonder... Het was een week later toen ik Mechthild dezelfde vraag stelde. Agnes was de laatste geweest en zojuist vertrokken. We wilden net de spreekkamer verlaten toen de telefoon ging. Nog een patiënt? Even horen. Dokter Klein. Geroot zijt gij, o grote medicijnman. Eet smakelijk, meneer de commissaris. <laughs> zeg, ik heb deze keer aanzienlijk beter nieuws voor u. Oh. Ik heb Agnes vandaag haar laatste injectie gegeven. Vanaf morgen neemt ze digitales druppels, twee maal drie per dag. Noem jij dat goede berichten? <laughs> zeg, Horus. Moet ik haar een nieuw hart bezorgen? Ik heb gegraven, Willem. In de aarde van het kerkhof heb ik gegraven naar oude dames. Oh. De politiearts heeft zich met ze bezig gehouden. Mm -hmm. Behalve met Dorothea natuurlijk, dat was niet nodig. Mm -hmm. Alma, de zuster van jouw Schopenhauer, had mm -hmm. inderdaad lau mm -hmm. En ook bij Bertha van Scher was niets te vinden. De schrik laat zich niet meer terugvinden als jouw mooie verhaal uit die krant klopt. Maar Jenny, de tweeling, ja. die had wat in haar hartspier. Digitaal is zeer veel. En vanaf morgen neemt haar lieve zus hetzelfde, zoals ik verneem. Zo, nou heb ik het gedaan. Ja, wacht daar nog even mee. hè. Vanmorgen vroeg heeft Schopenhauer jouw eerbiedwaardige rector opgebeld. Agnes wil namelijk op reis. Ze vertrekt morgen voor acht dagen naar Engeland. Zou dat hij niet meer uitzegt. Oh, daar kan ik inkomen. Maar dan zal ze toch niet mijn digitale in één keer opdrinken. Dat denk ik ook niet. Zeker niet als jij het haar niet hebt voorgeschreven. Maar uh, wat anders. Een goede rector maakt zich zorgen. Hij gelooft dat er nog iets gebeuren gaat voordat Agnes weggaat. En uh, wel in de laatste nacht. Waarom juist dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar het was hem niet uit zijn hoofd te praten. En nu zal ik om maar heen zweven als een schutsengel en de laatste nacht in de kruisstraat doorbrengen... ...zodat er later niet gezegd kan worden dat de politie niet opgepast heeft. <lacht> je wilt toch per slotverrekening wel eens een keertje promotie maken. <lacht> zeg, hoe zit het met jou? Hmm? Heb jij geen zin om op te komen? Huh? Een arts in huis bespaart een doodgraver. Nou, niet altijd. Zoals je denkt dat het zin heeft. Natuurlijk. Het is lang geleden dat ik bij zulke voorname mensen op bezoek was. En bij zulke rijken. Bovendien is het de volgende dag zondag. Je kunt dus uitslaan. Wat je zegt. Maar apropos, hm? afgezien van de angst van de rector... geloof jij dat, uh, dat de moordenaar zo vriendelijk is... zich de laatste avond te laten grijpen? Hij kan toch ook naar Engeland gaan? Vrouwen en moordenaars doen de vreemdste zaken. De zaterdag kwam snel... Ging langzaam voorbij. Vanaf het moment dat ik opstond, deed ik alle moeite met te gedragen alsof het een dag als alle anderen was. Ik maakte de thee wat sterker en las mijn horoscoop nog voor de koppen. Er stond: Moed. Uw ingrijpen lost veel problemen op. Bijna alles lukt u, uitgezonderd hartsaangelegenheden. Huwelijksplannen moet u uitstellen. Ik goot de rest van het hete theewater in het theekopje... om de afwas te vergemakkelijken. Huwelijksplannen. Tijdens het spreken was ik er niet helemaal met mijn gedachten bij. Mechthild merkte het. Ik had haar niets verteld over de geplande actie. Mijn meisjes, die hebben een reuk als reeën voor de drijfjacht. Heb ik iets verkeerd gedaan? En wat? Je luistert helemaal niet of ik iets verkeerd gedaan heb. En hoezo? Je kijkt zo kwaad. Dat heeft niets te betekenen... Ik zit bij mezelf te overleggen wat ik vanavond aan zal trekken. Uitgenodigd? Mijn mm -hmm. aanstaande. Oh. Maar dan niet dit overhemd. Ze ziet me door haar ogen. Ik kan aantrekken wat ik wil. Aan mij is alles mooi. Dan moet ze erg jong zijn. Niet zo jong. Hoe oud? 79. Agnes Lensum. Oh. Onze laatste oude dame. He heeft zij je uitgenodigd? Niet zij. Nog eens. Daniel Nochies. Daniel? De dame in kwestie vertrekt morgen naar Engeland. En Daniel komt ook. We installeren ons in de salon en als de moordenaar komt... dan spelen we een partijtje schaak met hem. Ik geloof je niet. Ze ging weg en ruimde de verbandkamer op. Ik maakte alle aantekeningen die nog ontbraken. En toen ik mijn witte jas aan de haak hing, kwam ze terug. Klaar. Ik heb één spuit gebroken. 20 cc. Zuiger zat vast. Oh, je ruineert me. Zeg, het is beter dat je nu gaat. Zoals je wilt, dokter. Prettig weekend, tot ziens. Wel trusten. Ik ga nog even wat slapen, zodat ik vanavond een frisse indruk maak... Was het, was het dan geen grapje? Nee. Dan, ik bedoel, als het voorbij is, bel je dan even op? Vanavond nog? Uh, waarom? Ik wil het alleen maar weten. Uh, waarom? Ik wacht erop. Ik stond langzaam op en nam haar in mijn armen... 28... 61... 92. Ik kende het nummer sowieso wel uit mijn hoofd. Dit was het vierde deel van Vijf Dode Oude Dames... Een hoorspelserie in vijf delen van Hans-Georg Berthold in de vertaling van Justine Pauw.